Dit is Caroline Barry met het NOS Journaal. In Londen zijn demonstraties tegen racisme uitgelopen op geweld tussen extreemrechtse groepen, hooligans en de politie. Ondanks waarschuwingen van de autoriteiten kwamen toch duizenden mensen protesteren. Ook in Parijs gingen duizenden demonstranten tegen politiegeweld en racisme de straat op. Op het protest bij de Place de la République kwamen rechtsextremisten af die een spandoek aan een gebouw wilden hangen. De Parijse politie heeft traangas ingezet en de demonstratie opgebroken. Ook in Nederland waren protesten van de Black Lives Matter-beweging... die zijn vreedzaam verlopen. GroenLinksleider Jesse Klaver wil dat premier Rutte excuses maakt... voor het slavernijverleden van Nederland. Dat zei hij op een online partijcongres. Klaver ziet excuses als een krachtige erkenning van de pijn van velen. Hij vindt de jaarlijkse herdenking van afschaffing van de slavernij op 1 juli... een goede gelegenheid om namens Nederland excuses aan te bieden. Eerder deze maand noemde premier Rutte discriminatie een systematisch probleem...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 Morgenochtend is het in het Noordoosten nog bewolkt en nat. In de rest van het land is de zon vaker te zien, en kan de temperatuur oplopen naar zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 I don't Maar baby